Alles komt, absoluut. Uh, als wij de aard van die getallen en, de, en die scheroot zullen leren begrijpen, ervaren, zullen we dat natuurlijk heel anders tegenaan kijken. En natuurlijk, zoger is, is de bron om dat van dat gevoel brengen, bij, bereid brengen van het gevoel, van het geestelijke. Okay. En, één ding alleen wil ik zeggen, dat, natuurlijk, dat de mens is geschapen met, geschapen met, al die zinnen, zijn, organen, fysiek, en alles, ook dat natuurlijk telt, natuurlijk, wij zijn ook mensen, wij moeten ook, um, opwinding hebben, ook, ik zeggen opwinding van krachten. In onze menselijke krachten ook moet het zijn. Absoluut. Uh, maar het geestelijke is iets dat... Zelfs als je alle zinnen zou van de mens weghalen Alleen de ziel laten, zou ook het licht zichtbaar zijn. Zou het geestelijke ervaren kunnen worden. En... Zoals Arie vertelt ons, niemand heeft voorrang, niemand is geboren om meerdere gaven, of als het ware, bevoor, bevoor, bevooroordeeld, bevoor, bevoorrecht, sorry, bevoorrecht. Niemand is, niemand is bevoorrecht geboren ten aanzien van het geestelijke. Dus niemand kan zeggen dat, ja, ik heb dat, iedereen moet dat traject doorlopen. We zullen de Zat met het God beginnen, als het goed is, we so zullen kijken of het zou ons lukken. Vanaf september, Shara gurgulim de poort van de incarnatie, dat is, dat is dan over zielen, dat is echt iets wat ons echt op een andere manier aanpakt. Je, je, het, is het laatste boek van acht poorten van Ari. En daar is uitgaande van de zielen, zullen we dat echt... Dat we zullen dan echt ervaren hoe dat allemaal, hoe de zielen gestructureerd zijn, hoe correcties plaatsvinden. Dan zullen we ook leren daar ook dat, doet er niet toe van waar de ziel, waar de bron van de ziel is. Bij de ene bijvoorbeeld hoger, de andere lager. Nou, en, en wat, zegt de Ari? iedereen moet het traject doorlopen. Iedereen moet zijn traject doorlopen, dus... Niet alleen jij en het licht. Niets anders stelt. Wat je begreep, eh, jij begreep, die begreep. Jij en het licht. Onthoud dat weer goed. Jouw verhouding met het licht. Geen groep, geen niets. Niet oh, iemand, hij oh, begreep het niet. Doe erin toe. We moet absoluut niet denken wie de andere hier zit die meer begrijpt dan dat. Absoluut niet. Jij en het licht. Dein? Absoluut individueel. Ultra, ultra, ultra, individueel. Zodra je begint je ja, hechten aan autoriteiten in het geestelijke, of aan groepen, et cetera, andere dingen... ...dan ben je verkocht aan je lekker gevoel, aan jouw eigen kwaad. Ja, aan eigen liefde. Ja? Dus als, het nu, als je voelt nu dat het moeilijk een beetje loopt, dat je nog niet... Dat, dat, dat, ...geweldig is dat. En als je dat makkelijk vindt, wat we nu leren... Dan betekent dat je wil alleen maar met, met je hoofd leert. Ja, dat hoe moeilijker, onthoud het erg goed in het geestelijke werk. Wat wij leren is het zo. Hoe zwaarder je voelt bij de studie, hoe echter is dat. Zwaarder is niet moeilijk. Zwaar, zwaar moet je wel zijn. Ja, lekker zwaar. Voel jezelf zwaar tot helemaal naar beneden toe. Tot aan het, ja... Dat is dan, dat is een goed, dan, dan, dan zit je, dan, ver, dan verbruik je, optimaal moet je verbruiken jouw kilim, jouw bevatting, jouw, al jouw al jou vermogen, alles wat je voelt, moet je zo vo vol mogelijk gebruiken. En alles wat je zegt, ah, oh, ik begrijp dat, direct wanneer je dat zegt, sluit je jezelf direct af van het geestelijke, zijn er voorzichtig. En alles wat je leest, net of het de eerste keer was. Want als je zegt, dan zie je iets wat jij... Ah, dat weet ik al. Ja, we hebben dat geleerd al. Ben je verkocht. Waarom? Dan direct jouw verstand. zegt, je hebt toch wel altijd geleerd. Waarom moet je nog een keer dat doen? En dan ben je verkocht direct. Waarom? Ik weet het. Ah, ik weet het. Einde is zoek. Oké? Okay? Als je zegt, ik weet het, afgelopen dan met het geestelijke. dat dus onthoud het erg goed. En wanneer je komt iets, ah, oh, ik heb het al geleerd. Nee, dan, dat heb ik al geleerd misschien voor gisteren al. Maar vandaag ben ik een hele nieuwe persoon. En ben ik nieuwe, ben ik vernieuwd. Vandaag leer ik het op een heel andere manier. Kijk nou naar het boek, Stavya Sulaam, wat wij leren. Bijvoorbeeld, ja, wat... Uh, uh, wie dat niet leert, doet er niet toe, maar hoeveel keer herhaal ik ook dingen. Waarom? Het is niet een herhaling, het is een op een hele andere in inhoud, in nieuwe, op een nieuwe manier, maar op nieuwe manier hetzelfde, maar het is heel iets anders. We gaan nooit dezelfde, dezelfde <coughs> we gaan nooit dezelfde rivier bidden. <coughs> we altijd komen op een andere plek. Op andere water We gaan verder. Alleen doorworstelen. Door doorworstelen door, door komen we verder. hè? Olefize. Islisol. Dus We staan nu op de regel 24, een soort nieuwe alinea. ולפי זה יש לי שול למה אין מחשוים את היי ספירות 25 נחללות בחול אחד מי כחב למנян הספירות זה ספירות ורק התאפרת בל ודו נחנסים ha pratim shlol veminyan asfirot 27 olefi ze 24 en volgens dat yeshlish ol ginavite vragen faltet te vragen lama e machashvim varum varum waarom tel wij niet bij of waarom achte niet de vijf sferot die 25, die ingesloten zijn in elke, in elke van die kachab, in elke van de drie sferot van het hoofd. Keter Kochma en Bina, waarom tellen wij bij hen niet hun uh, vijf sferot die zij insluiten bij elke, elke daarvan? Leminiana sferot tot, tot het getal van de sferot, van de totale tien sferot, ja of niet? De maar, maar de ze Waarom van Varum is het zo? Nog na 7, na 7, shlo. En alleen, alleen die, die in tif, alleen individuele sferot van die die uh, brengen wij binnen, als het ware, zoals je zegt ons, tot het getal van, het totale getal van de sferoet. Dat is een vraag, een vraag stel je. En als, en als een kabbalist een vraag stelt, betekent kilim opbouwen. Ja, vraag is kilim, vraag is linkerlijn, antwoord rechterlijn. Zo, so, dat soort dingen. Of we ki kijk ein je met in hit kalalut, has zo va zo motief klaal al mispar, hei sferot eikariot. Kijk wat jons ons vertelt nu. Een principe is uitkant. hoe, en dat komt, Ki wat omdat in waar, in werkelijkheid, in het ware, Eén in het Kalaluta Sferot, zo maar zo, het aspect, et de kwestie van het insluiten van de sferoten in elkaar, zegt hij, voegt niets toe. Voegt absoluut niets toe aan, aan het aantal van de sferoten die, aan het aantal van de uh, essentiële, de basis sferoten. Dus die basis sferoten zijn vijf. En de toevoeging, uh, uh, de samen, dus ik zeggen dat. De insluiting van Sviroten in elkaar voegt niets toe. Aan het aantal basis Sviroten zijn altijd alleen maar vijf. Scheet, so hygiëne, reujoot, lidsvoijen, bamouchaat, zodat so zij geschikt zouden zijn om apart speciaal aangeduid te worden. Dat vocht niet toe, die, die insluiting van die Sviroten. Masje 1 keer, let op. Dus wat ik bedoel. In de ketterhoogma en bina, die hebben de dezelfde vijf sferoten. Voeg niets toe als je dan die, uh, die insluitingen, als je uh, die zo individuele insluitingen, die kan niet erbij tellen. Er, Jij ja kan niets erbij voegen erbij bij de basis vijf sferoten. Ketterhoogma en bina, die verre het Behalve bij beetje te de wel heeft zin. Waarom? Maar ze één ken. welke is het? 28, 29, 30. 31, ja. Uh, 30, ja? 30. Maar ze één ken. In tegenstelling tot. Hiet hij is verot bij je verret. In tegenstelling tot de insluiting van 5 Sferot in de je Hier wel is in nieuwe. Here in the chesadim. Chesadim is it's what here say the chasadim? Chasadim is iets wat niet geweest is in het hoofd. Hallo, hey sferot na su een bo, dertig bol levkinaat mechudas mechudasht die five sferot die zijn geworden in de tiferet tot iets nieuws wat er niet geweest was. Dus dat lichaam van de dat wil zeggen, heinu, no. we heiminei chasadim tot vijf soorten van chassadim, ja? was er niet. Dus, het uh, van gesed tot en met gesed woord je vered net, net zo goed die vijf z'n zijn er niet geweest in het hoofd. Het was alleen maar gochma. Eigenlijk. Daarom heeft ook de schepper, bestaat ook een, een vers in het Torah, dat de wereld wordt door gesed gemaakt. De wereld zal door gesed bestaan. Want de wereld is Chesedim en gesed uh, en de, de wereld is Zeerampin en Malchut. Ja of niet? Maar dat bestond niet. Dus eigenlijk wat hij ons vertelt is dat je Ferret heeft zes aparte sferot vijf sferot plus Zeerampin, dat dat is niet geweest. Dat is dan wat de schepper schiep. Wie is de schepper? Bina. Tijdelijk. Dus in de Mabina, dat was als het ware geweest. De schepper zelf. En dat schip, gisteren, de Tiferet, is geschapen, zes dagen van de schepping. Tiferet en Malchut de zes dagen, zeven dagen. Dat is wat geschapen wordt, dat is nieuw. Dus eigenlijk in elke partsouf, let op, in elke partsouf is de is iets is is nieuws. Uiteindelijk, in de hele Zeran Pindus, het uh, lichaam, waar het licht komt in het zesfirot, in het vierde in het, in het, in het, in pijl, via de mond, dat is het nieuwe iets. Ja? Waro, wat is nieuw? Let op. Wat bestaat wel? Wat is niet nieuw? Wat is wel wat bestendig is? Wat is bestaat en altijd bestaan? Bestond, bestaat en bestaat, zal bestaan. licht. Ja, licht. Wat is licht? Licht is ketterhochmaabina. Dat is licht. Wat, wat is nieuwe in de schepping? De wens om te ontvangen. Ja, of wat geschapen is. Duidelijk? V das, vanaf nu kreeg naar de tiendsverhoud op een andere manier. mabina dat is net als licht. Dat is iets wat bestond, bestaat, en zal bestaan, en dat is dan uh, licht, jers me jers als het ware. Dat bestaande uit het bestaande En altijd wat je ziet, zeeranpien, en malgoed, dat is de wereld, dat is wat geschapen is. Waarom? Zeeranpien wil al, wil al ontvangen. Zeeranpien. Welke? De, Kijk, de, zeeranpien de, de, de, Veret, is dus de bovenkant van de serenpin. Is alleen maar geven, net als net als Je wil alleen maar geven, maar net zoals god je soort wil al ontvangen. Om wil het van het geven aan de maalgoed. Dus alles wat wil ontvangen is geen licht, duidelijk? Duidelijk? Dus Gesetgoratieferet is al Dat is al de schepping. Wat hij ons dan ook vertelt hier that uh, the chasadim, there's the tiferet, tiferet is chasadim, there's the vierde sfera from the five kernsferot spherot, that is all new it's what new is. It is well licht, but it is all it is all nive is all, uh, best, uh, it's that alemah chokhmah, keter chokhmah is Kanal, twein dat is belangrijk om dat te begrijpen. 32. We al kennen Mitzrayim otan. Leheb genot me Juchadot. En daarom worden zij aangeduid. Men duidt hen aan. Dus de kieferet duidt men aan. Tot hei, tot vijf, speciale spirod. Ja, speciale spirod. Waarom? Het is geen licht meer, het is geen uh, licht, het is wel, kan we zeggen, dat licht, of niet licht, maar dat is al, heeft een speciale eigenschap, dat willen we al ontvangen. Ja, wat je? Nou, dat is dan, een ontvangen is niet, hij heeft, reemt niet, met het licht, licht wil alleen maar geven. Chogma wil geven, op allerlei manieren maar, en Tiferet wil al ontvangen, om te geven aan maalgoed. Dat is de wereld. Alles, wat is de wereld? De wereld is iets wat geeft en ontvangt. Dat is maar dan, maar wel met de bedoeling om te ontvangen. Dat de wereld de wereld geeft om bewijzen van correctie, maar dan ontvangt als het doel van de schepping. Ontvangen is het doel van de schepping. Dus wat hij zegt ons, dat die vijf sferen van de Teveret, die zijn anders dan. Nieuwe, iets nieuws dan niet geweest was bij Keter, Chochma, Bina. En daarom zijn zij wel apart te noemen uh, die vijf, omdat het andere kwaliteit is dan Chochma, dan in Keter, Chochma, Bina. Dat is wat hij ons vertelt. We negen dat soort, bij Minjana, Svirot, en zij het 33, en zij komen wel in het getal van Svirot. Men telt zijn apart. הרי haray 33 na deput haray sheyan 34 z shegatif eret liva do nekhasha vleshasha sfiro vleshesh sfirot khagat 35 nehi himita am pkhito to miagar deynu 35 levioto rak 33 naar de punt. Dus, ze injaan dat het aspect, dit aspect, 34, dat de tiferet alleen tiferet, nekshevet wordt geacht, le 6 sferot, hagat nehi, tot zes, as ses sferot zij erhebbende, hagat nehi, geserkt waar tiferet net zo goed is, soort 35. Hoe dat komt, met de de reden, petit <mijaggar> dat uh, lahere, that, uh, uh, uh, minder is dan, dan, dan gar. Minder kwalitatief is dan de gar. Gar is de eerste drie spherot. En hau dat er goed. Gar is de eerste drie spherot. Speel Ja, de gar. Gar is de eerste drie spherot. Uh, vak is de zes. onderste sferot Speel daarmee, dat is a hele familie. Dan zullen alles voortreffelijk gaan in de geestelijke. de haino, dat wil zeggen 36. Lige orak, orchasadim, kamuwar. Aangezien dat is alleen maar, de tifere, het is alleen maar licht hasadim en niets anders. Daarom wordt het geteld, als speciaal, geteld, als het ware, uh, bij die. Dus In totaal wordt het dan tien sfeerot. Maar zelfs dan zijn er, zijn er alleen maar vijf, de basis vijf sfeerot alleen. Basis zijn vijf sfeerot. Nou, dat is wat hij ons vertelt natuurlijk. Het is geweldig en leek wel vermoeiend en moeilijk, maar het is hem niet. Het is absoluut niet. Maar het is geweldig om dat te weten. Dat wij drie delen van de partsoef goed weten welke krachten zijn het. Want de, het hoofd heeft, als het ware, wel alles in zichzelf, maar toch niet uitgewerkt. Het hoofd niet, heeft niet wat in het lichaam is. Wat in het, in het, in het, in het, in het in Zelandpien of Tiferet is. En Malchut heeft ook weer andere dingen die Tiferet, als het ware, niet heeft. Duidelijk? Zit wel latent in het Tiverit. Maar, maar het is niet eigenschap van Tiverit. Tiverit wil alleen maar geven. Eigenlijk, Met alle zes verrood van, van haar. En. Uh, maar goed wil. Graag ontvangen. Die zegt nou jongens. Jullie willen geven. Ga je gaan. Ik wil ontvangen. Eigenlijk, die, die wil ontvangen. Maar wel op een speciale manier. De hele manier moeten we dat weten moet ontvangen om te geven. Dus, ik ontvang om jouw plezier te doen. Dat is, dat is een absoluut on, ongekend in onze wereld. Men kent dat niet. Ja, dat is een kwestie van, niet dat wij het kunnen, en ook niet dat wij zouden het ooit kunnen, maar als wij ons trachten, onze verlangen naar en ons werken naar overeenkomst, naar eigenschappen, zal ons wel in staat zijn, stellen om omdraaien, onze natuur, onze natuur omdraaien naar het licht. Maar jouw verlangen daarnaar is het, is het belangrijkste van alles. Duidelijk, niet begrepen, maar jouw verlangen daarnaar. Hoe meer jij verlangt daarnaar, het moet zo zeggen, de mens moet zo leren. Die zegt tegen zichzelf, binnen zichzelf. Liever dood dan niet ervaren het besturingssysteem van het heelal. Want daar komt al mijn heel. Mijn heel komt allemaal daar vandaan. Als ik het niet ervaar, wat doe ik aan mijn leven? Het is verschrikkelijk. Het is net of als een mens die aan zichzelf werkt, die kijkt naar een ander als hij dat niet doet. Dan is het net natuurlijk, ik kan hem nooit blamen, want iedereen zijn heeft zijn, zijn, eigen, zijn eigen ontwikkeling natuurlijk. Ja? Ik kan zeggen, nou, uh, 15 jaar geleden, wat heb ik daar allemaal niet, allemaal niet gedaan? 20 jaar geleden? Of 30 jaar geleden? Nou, moet ik nu die man die dan uh, kwalijk nemen of zo, so. moet altijd voorzichtig daarmee zijn. Maar dat de mens niet kent zijn leven, dat mens absoluut niet weet, leef, al, leef, al zijn leven leeft leef, uh, in duisternis en eindigt zijn leven door zonder te weten zelfs wie hij was. Het is verschrikkelijk. Hoe de mens gewoon al zijn leven leeft, en werkt, en dat, en alles wat hij alles doet, en gezin heeft, en kinderen heeft, en absoluut niet weet wie hij is. En geen verband heeft verbondenheid heeft, heeft met zichzelf, met de kern van zichzelf. En dat, is, en dat is iets wat, als je dat wil, als je wil, van binnen zeg je, liever dood. Ja, natuurlijk moet je dat niet, maar moet wel, maar zeg je, zo'n zo verlangen moet bij jou zijn. Liever dood dan leven alleen zonder, het, zonder verbondenheid met het licht. Zonder, dan gaat het aan jou gebeuren. Niet dat wij iets kunnen. Maar wij moeten ons beschikbaar, beschikbaar stellen dat dit aan ons gebeurt. duidelijk? En niet dat wij iets kunnen presteren. Het probleem is dat men denkt dat men denkt dat men kan. En de grote bevatting is de keerpunt begint wanneer de mens zegt ik kan dat niet. Oh, dan is het geweldig. Dan is het de realiteit, dan zie je dat een mens ziet de realiteit dat die het niet kan. En dat is geweldig, want die mens die dat dan, dan kan je alleen maar uh, die mens feliciteren. Als hij ziet dat hij niet kan, maar dat hij dan weet dat hij niet kan. En niet alleen weet, maar dat hij uit al zijn hart van naar boven als het ware schreeuwt, Want boven wil men altijd helpen. Maar Goed wil altijd jou helpen. Altijd de hele dag staan geschreven. De, de schepper heeft zijn hand uitgestrekt naar ons toe. Maar wij houden ons met allerlei andere dingen bezig. Behalve dat. Duidelijk. Men wil ons helpen. Alleen wij willen niet geholpen worden. En als we niet aan maar je Moet graag willen geholpen worden. Dan gaat dit alles gebeuren. En ja, 37 nieuwe alinea. En nu komen we dichtbij, vanaf nog eventjes, even nog naar beneden, beneden vanaf de letter bed, zie je dat? Beneden komt op dezelfde pagina, beginnen we die 13, de 13 het getal 13. Ja, jullie gezegd, het is. Het is nog heftig. misschien. Lukt het ons nog vandaag? We aten niet nee, natuurlijk niet. Aten. Hamuva'im. Basfirod Hasfirod. 83. 38 Sorry. baminyan, Hasfirod. Einogureya Klum Mimispara 39. Sikarahi, Rak, Heis, Fero, Levat. 37. Ataatje, en nu zal je zien. Hij spreekt tot iedere van jullie. Het is niet zomaar spreekt. Hij zegt, nu jij zal zien. Hij spreekt nou jou. Als je zo leest of hoort, dat hij zegt, ataatje, en nu zal je zien, dan jij moet het voelen net of dat hij spreekt tot jou. Tijdelijk dat is dan de hele houding dat je ja van binnen wanneer ik zeg nu new je zien dan van binnen jij moet zien so instelling moet bij jou zijn absolute openheid daarvoor en zeg je nu new zelje zien dan oké okay, ik zal zelje dat in all deze sfiro and all deze misparim dat al in in al deze getallen Hamovaim, die gebracht zijn, 38, bij Minyana Sfirot, in het in de getal, in het aantallen aantal van Sfirot. Een ogorea klum mi, mispar Eser. Niets ontbreekt er van het getal, tien. Ja? Niets ontbreekt er van het getal, of niets minder is. Niets minder is dan het getal 10. 39. Levat, waarbij de kern daarvan van die 10 is zeina alleen maar 5 sferot. Kie, hij vertelt ons nu direct. Punt. Kie, Kashené maar 40. Eser essrosfirot Waarom omdat wanneer het gezegd is geen sferot hakavanahi dan bedoeling de bedoeling is im shesha sferot partijot. dan bedoeling is met inbegrepen van de zes individuele sferot van de tiferet duidelijk als wij spreken van Tien sferot dan altijd heb in de gaten in zichzelf. Dan worden de zes individuele sferot van de sferenatje vered meegeteld. Maar de basis blijft altijd zes. Ja of niet? Vijf, sorry, vijf. Eigenlijk, altijd je vered is op zichzelf is je vered. Dan is het vijf. Maar wanneer de vijf van de sferenat uh, worden geteld, dan is het. 6, uh, sorry, 6 yes. uh, uh, is. plus isot natuurlijk. O, hache, omrim, En wanneer wij zeggen vijf sferot. Hakava 42. Ihi, dan de zin daarvan is, betekent dat. Gitpratut havak batjeferet, dan is het zonder de individuele havak de zes sferot, zes uiteinden, dat is de wak van de tjeferet. Duidelijk. Punt. Ominyan wav en het getal zes, ktsavot, dus vak is ook hetzelfde. Vak is dan. 43. Who? And it this. What is the word? Zes uiteinden. 43. Who? He is the he has to it. And it's What is the word? Zes, he This Zes uiteinden. That is. He is the That is five swerot. He has to be able to do what is zes swerot? That is five swerot Van de tiveret die ingesloten zijn in de tiveret, im, met, plus, dus met, hakulel, shelo, hanikra, jissod, met de overkoepelende of met de verzamelpunt. Hakulel, verzamel, verzamel, uh, uh, verzameling daarvan. Die heet Yisod, Ja, en daarom was ook Josef, Jozef was hij die voedde het hele volk en het hele aarde voelde, voelde Jozef, herinnert je? Jozef, de hele wereld was een honger in de hele wereld. Honger betekent uh, niet genoeg chassadim, honger. En Jozef was de yeah, onderkoning van Egypte. En de hele toenmalige wereld kwam daar naartoe. Iedereen kwam daar naartoe, ook zijn broeders en familie dus, van Jacob. Maar de hele wereld kwam daar naartoe om... Brood te halen. Brood is chassadin. Ik. Waarom van Joseph? Want Joseph had de kracht van, van Jesod. En Jesod geeft aan malgoed. En de hele wereld is malgoed. Punt. 44 naar de punt. Ominjan zijn. Wat betekent zijn? Het getal zeven. Kijk. Ominian 7 zeven en het getal van zeven sferot hoe, dat is, kaashe anu 45, we haashe wanneer wij ook berekenen erbij, erbij, rekenen, gam hamal goed, wanneer ook wij de mal erbij rekenen, erbij rekenen, ima tiferet, bij tiferet. Tiferet is zelf 5, zie je dat? Tiferet 5, plus die verzamelpunt is jesod, hoort ook bij tiferet zes, en dan wanneer wij ook een malgoed erbij betrekken want malgoed als de zevende de ontvangster dan wordt het zeven ja, dus de laagste gever is je zoot, onthouden we er goed de laagste gever, dus de, ge de laagste van de gevers is je zoot verzamelpunt om te geven is je zoot, en de verzamelpunt van het ontvangen ontvangen is malgoed en nu komen wij tot dit getal 13. 46. Zonder dat, zonder dat getal 13 te begrijpen, kan men absoluut niet begrijpen hoe, absoluut, hoe dat allemaal functioneert. Hoe het goddelijke functioneert. Exactly Ik zeg niet dat wij kunnen zeggen hoe dat functioneert. Maar dan de mensen is ook gegeven hey, in principe, principeel hoe dat allemaal functioneert. Uh, Bet. Bet We hebben het in Jan mispar gemel En nu gaan we uitleggen. de kwestie van het getal dertien. We En weet. Ki zeifende misparze mispar niet Viazza, Baulama, Tikoen, Basode, 48, Tikoen, Hapartsouf. En weet dat, 47, dit getal, niet Hadesh, is nieuwe iets, is nieuwe gekomen. Viazza, en uitgekomen is, Baulama, Tikoen, in de wereld van correctie, dat is in de wereld van het siloed. Viazza, 48, Tikoen, Hapartsouf. In het geheim van de correctie van de partsoef. Wij weten, voordat wij verder gaan. Wij weten dat de hele bedoeling van de schepping, de hele strekking van de schepping is, om kilim te maken, ja, ontvanger te maken. Kilim is ontvanger, ja of niet? De werelden zijn ook kilim. Vergro ver vergroven van het licht, door het grof, Vergroven, ja vergrovingen van het licht komen kilim, dus de werelden zijn ook ontvangers duidelijk dus de, maar de hele bedoeling is, als je kijkt naar vanaf eind of naar beneden dan zien we zo de, het licht wordt steeds kleiner en de kilim wordt steeds groter en verruwingen worden steeds groter duidelijk ja of niet Kilim moeten groter zijn. De hele correctie. Wat is correctie? Correctie. Wat is überhaupt correctie? Waarom hebben we correctie nodig? Overeenstemming. Ja, om het, om het, het, het, het, het licht. Om, het, om het, leven van, het licht van het leven te ontvangen in onszelf. En de correctie betekent om uh, licht kleiner van boven naar beneden, wat is de correctie van boven naar beneden, dus opbouw van de werelden, is, gaat als volgt, de schepper ging als volgt te, te werken, de schepper is eindsof, steeds verjuwen, licht verjuwen, licht verjuwen betekent minder intensiteit, minder kracht, ja of niet, in plaats van uh, duizend, uh, zeg, maar, zeg maar, uh, wat, hebben we dan vijfhonderd watt? 300 watt kunnen we nog niet ernaar kijken, ja. En dan wordt het 30 watt en dan kunnen we een beetje zelfs kijken naar. Dus minder kracht, eigenlijk. En het kunnen kijken betekent al je correctie, eigenlijk. Dat is van boven. Men maakt licht minder tot op, op dat de lagere, zodat de lagere dat kunnen ervaren, meedelen, meegeven aan de lagere, eigenlijk. Nou, dat is dat. En kilim op te bouwen, daardoor ook dus minder licht, dat is dan wat binnenkomt in de kilim. En de kilim, dat is dan de, de ruimte, als het ware, de, de plaats moet ook groter zijn. De plaats waarbinnen het licht ervaren wordt, dat is kilim. Dat moet ook verruimd worden, hoger, lager, dus ruimte gegeven worden. Nou, dus in de wereld van het absolute, is het geworden. Zo, so, wat is in de wereld absoluut geworden? Zeer speciale instelling is het van boven geworden. Dan normaal hebben we zo, wat zit in het hoofd? Hoeveel sfeerot zit in het hoofd normaal? Drie, ketter, hoogma, bina. Dat is dan in de wereld, in de regel, in de wereld, uh, in, de, in de wereld daarvoor Adam kan worden. In de wereld absoluut, de schepper heeft een bepaalde instelling gemaakt. Want Daarvoor, even daarvoor, was een breken van kilim, was zo ketter, Chochma bina, waren in het hoofd, en daar kwam, en daarna kwam een hoge licht van gochma, via, via de, bina, kwam naar de onderste zes virot, naar de zes virot, naar de tiferet en goed, en zij waren niet, zij hadden niet genoeg te kunnen. In de Nicodem, in de wereld Nicodem, dus tussenwereld was. Ja, tussen Adam Kadmon en de Yadzilud. Daar was wel zo so dat het hoofd wel wel gerepareerd. Het hoofd was wel, had wel kunnen ervaren het licht gochma. Het hoofd had wel, uh, reparatie betekent rechts, links en het midden. Reparatie, dus dit tikun betekent, er bestaat links en rechts en we kunnen in middenlijn, dat is dan Via de middellijn kunnen we naar beneden trekken licht, Zonder middel aan zonder middellijn, middel, zonder middellijn, als het komt, het licht naar binnen, naar binnen. Zonder middel, middelweg, dan wordt, dan wordt het ervaren, wordt het ervaren net als het eh, kortsluiting. Direct komt het kortsluiting. Donker, Direct kortsluiting. Dus om dat te voorkomen, moet je dan een soort, een soort uh, adaptertje plaatsen. Oh ja, een adaptertje moet je ook een setje zekeringen dan ergens, uh, in je, in je, ergens plaatsen, als het ware, in jouw systeem. Dat er geen allerlei protecties te maken, voorzorgmiddelen te creëren, dat er ligt dat het niet meer gebeurt. Nou. Dat was zo so in de wereld nekudim dat in het hoofd kon wel licht komen in keterhoch mabina. Maar daarna dat licht sloeg naar lichaam, naar Tiferet. En Tiferet was niet, was niet voorbereid had geen tikkun, had geen correctie van drie lijnen, Maar de zes sferot uh, van, van, van, van Tiferet van en Malchut. Van de wereld Nicodem. Die waren gewoon. Eén sfeera onder elkaar. Die hadden niet die breedte. Breedte van de kili Duidelijk. Kijk. Adam Kadmon heeft geen kilie. Maar alleen maar sferot, Sfeera alleen maar straling. Maar dan van één sfeera naar een ander. Geen correctie. Alleen maar tien sferot, En klaar. En in de wereld dat komt al zelfs in de wereld Nicodium, daar kwam al correctie, alleen drie lijnen kwamen al in het hoofd. Wel, drie lijnen. Hoe? We zullen dat leren. In principe. Correctie is drie lijnen. Maar de zes verrood, onderste zes plus maar goed, die waren niet gecorrigeerd. En wanneer kwam daar het licht, dat is net als een licht komt als een elektriciteit ja, loopt via een, zeggen via een draad of zo, en dan opeens... Uh, draad wordt, of zeg je dat, geen, en daar in het draad zit bijvoorbeeld een, een resistentie, zeg ik dat, ja? een resistentie, een bepaalde weerstand. weerstand, ja, weerstand, en daarna komt je bijvoorbeeld, en daar een stukje van de draad is, dat geen weerstand heeft, als het ware, ja, een, een half geleden of, of geleder, of zo, so, en dan komt er een enorme explosie daardoor, et cetera, et cetera, zo so is het ook wat geweest in de wereld Nicodem. Om dat te voorkomen, van boven maakt men geen fout. Dus om dat te voorkomen, werd de volgende wereld dat correctie moest de wereld Nicodim corrigeren. Daar werd een voorziening getroffen. Welke voorziening? De bina die het licht de licht door moet brengen, haar functie is om het licht door te brengen naar Tjeveret, ja of niet? De volgende. Naar haar kinderen, Tjeveret en goed. Zij werd naar beneden gebracht. Dus uit het hoofd gezet. En bij de kinderen gezet. Duidelijk? Dus uit het hoofd gezet. debina Net zoals in onze tekeningen, als je kan het opzoeken naar die tekeningen, hebben we de les 51, als ik me niet vergis of 50. Hadden we een les? Nee, ik bedoel... Nee, Hadden we over uh, nee, de letter samen. We herinneren de letter samig. En daar hadden we opgetekend dat... De zo'n tekening waarbij... We zagen dat de bina is uitgegaan... In de... Arihampin, uh, uh, arigaan pin En de bina is uitgegaan. Oké, okay, alles komt. Maar alleen maar uh, een klein beetje. Dus welke voorziening was er? Die bina is uitgegaan van het hoofd. Wat betekent dat? Alleen, wat bleef daarover dan in het hoofd? Ketter en gogma. Ja, of niet? Ketter en gogma. Klaar. En dan was het zo. De voorziening was zo. Ketter en gogma boven. En dan was het, die malgoed steeg op naar de onder de gogma. Dus er was een volle sluiting van de, voor het licht. licht kon niet meer komen. Uh, dat licht kogma kon niet meer gewoon direct komen in, in de Hoogma, maar goed kwam onder de kogma te staan. En dan alleen ketter kogma waren het dan boven en volle stop. Kon niet meer. En, maar, en dan, licht kon niet meer komen daaronder. Licht kogma. En die bina die kwam wel onder onder, dus onder dat sluitingspunt van Keter Gochma. En de Gochma, at, Bina, Bina, heeft welke kracht? Dat is dan Chassadim, uit het hoofd. Dus zij is uit het hoofd, de kracht uit het hoofd heeft. En die Bina, dat uit het hoofd is gekomen, voor haar is het om het even waar te staan. Of in het hoofd te staan, of in het lichaam te staan, waar, waar dan ook. Waarom? Zij heeft geen Gochma nodig ja, die, wil, die kiest voor chassadim. Duidelijk? En zij is nu naar beneden gekomen, eentje, graden, dus onder de, onder de sluitingspunt, als het ware, van Arie En dat is natuurlijk een geniale uh, voorziening, zonder dat zouden wij, zou de schepping nooit kunnen uh, zich corrigeren. En nu is de uitgekomen, right de, de Bina is de uitgekomen right en we hebben geleerd, de Bina, de hogere Bina, dus de eerste, binar, de eerste drie, de Bina is uitgekomen, de Bina heeft ook tien sfeerot, ja of niet? De drie eerste sferot die zij heeft, die, die alleen maar geven. Die wil alleen maar geven. Maar, dus, maar de onderste stuk van de Bina, we hebben gezien. Die wil ontvangen, omwille van het geven. Dus dat onderste stuk van de bina, dat is dan, bleef dan, die twee bleven nu daar onder de, onder de sluitingspunt, als het ware, staat. De bina, die bestaat uit twee onderdelen. Hogere bina, dus de bina dat uit het hoofd is gekomen, alleen maar wil geven, en niets anders. En het onderste van de bina, dus zeven onderste sfirot van de bina, die willen wel ontvangen, maar omwille van het geven aan de lageren. En die onderste bina, dat zeven onderste van de bina, dat is wat hij noemt, de, dat is wat hij noemt, daar de, de hogere hagat. Dus die drie, drie extra sfirot, die bijkwamen kwamen bij het getal dertien. Als dat niet het geval zou zijn, zou geen redding zijn. En wij zullen dat over deze redding zullen wij daarover leren. Dus die bina, dat onderste bina, daar draait het om. Dat die onderste bina is nu gekomen in contact in de met Pien. En door haar ver verloopt de hele correctie. De hele redding verloopt door die onderste bina die dan als het ware haar onderkant heeft gestopt in, we zullen het allemaal leren nu. even een principe. En nu kunnen we dan verder gaan wat ik jullie een beetje verteld had. Dat that onderste dat that is de, die drie sferot die extra kwamen, bij die tien sferot die normaal tien zijn. En nu die drie, die drie, die geven daardoor wordt het bij bepaalde omstandigheden, wanneer de, de grote toestand wordt, dan verkrijgt men 10 sferot, 13 euh, sferot, waarbij licht Chogma, komt naar beneden en de schepping, dus de malgoed, kan dan Chassadim ontvangen met Chogma, met een vleugel, met een scheutje Chogma erbij. Dan wordt de malgoed verzoet. En de hele bedoeling is om. Ook hier op aarde, wat wij, wij zijn ook producten van de, van de malgoed. Wij komen van de malgoed. De hele kunst in ons leven is ook om onze dien, onze gestrengheid, steeds in elke toestand te weten te verzoeten. Niet door drank, niet door uh, hoe het joint, hoe het? niet dat een beetje roken, niet door drugs, niet door zachte drugs, niet door oversext, niet door alle andere dingen die alleen maar ons uh, dood brengen. Maar om door in welke toestand die bewegingen maken die wij zullen met jullie leren, meer en meer en meer, op welke manier wij ons redding waarborgen. Heide reddende handelingen van binnen wij doen, waarbij wij ons beschikbaar stellen voor de redding. Niet dat wij zelf redding kunnen maken, geven, maar wij, wij treffen alle voorbereidingen waarbij de redding komt. En dat is iets wat is iets, iets wat waar ik de hele wereld voor heb gereisd, naar alles heb geschreven, naar alle wijsheeten, naar alles wat in de wereld was, ik kon niets kon mij redden. Niets. Van al mijn broeders, naar de beste mijn broeders, naar de, hogere, de hoogste rabbies heb ik geweest. Geen eind bracht mij redding. En ik heb de beste gezien in de wereld. Ik kan wel namen noemen zelfs. De beste, die echt, de beste zijn, niemand kon mij redding breven, brengen. En niemand kon me zeggen, zoek maar een zorger. Ik wist wel natuurlijk dat zoger dat zoger de reding zou brengen. Maar ik vroeg dan hier ook, hier in Ho Ho de hoogte de auperabijn, ik vroeg hem, uh, kunt u mij zoger leren? Ik zeg, leer maar de gemara, leer tamud. Hij ja, zegt, leer moed, dus leer daar hoe dan, die, het het, av het, het, bram die doet iets aan, aan Mozes, die gaat zijn ijzel, heeft een beetje schade toegebracht. En dan moet hij wat moet er dan gebeuren dan? Die moeten dan dat, die moeten dan gaan naar de rechtbank. En dat, en die moet dat betalen, en dat, dat betalen. Ik begon dat leren, dat... Uff, ik voelde dat ik nog doder ging, nog dood, nog meer dood kreeg dan dat. Natuurlijk is het ook absoluut heilig, maar de manier waarop zij leren, dat is absoluut dood absoluut de dood, hoe zij dat leren. Dus niemand kon me redding geven. Wie kon mijn zoger leren? Ik leerde een beetje in, het, in, het, in, in, in Israël, dat mijn via internet. Hij kent absoluut geen zoger, deze rabbi die daar zit in Israël. Hij heeft mezelf gezegd, ik heb het niet geleerd met mijn rabbi, Klaar is Met wie kan ik ze leren zoger? Ik ging overal naartoe, niemand heeft me geleerd. Wie moet ik, waar moet ik ze leren zoeken? Geen enkele Arabia heeft me geholpen. En natuurlijk, in, in, in dit volk, dit volk is natuurlijk nooit wordt in de steek gelaten. Natuurlijk zijn er altijd een paar die, die wel blijven zoeken naar de redding En die redding wordt gegeven. En... Ik had een beetje verteld wat in Jeruzalem heb ik uh, meegemaakt, iemand. Maar het is niet dat. Ook dat was niet zo leren. Maar dat was mijn enorme verlangen naar, die, naar de redding. En dat wordt nooit van boven uh, ontzien. Ons Als een mens echt op de knieën staat en je zegt, geef me die redding. Niet dat de redding dat menselijke, dat dat, dat uh, leven, bedoel, redding van hier, van aardse aangelegenheden. Nee, maar van binnen dat weet, dat ik voel dat er redding is, dat de schepper is, dat alles, dat de redding echt voelbaar is. Dat ik wil het voelen dat ik één ben met, de, met, het, met het helaal. Absoluut één ben met, met het eindzoof. Wie kan me dat geven? En geen mens kan me geven. En als je dan komt tot de absolute teleurstelling, absolute wanhoop, en jij toch overwint dat. Ja, overwint niet dat jij overwint, jij bent overwinner. Maar jij bent absolute, via, absoluut bankroet. Ja? Ik voelde mij absoluut bankroet over alle, alles wat ik had geleerd. Ik heb het alles uit mijn hart als het ware weggegooid. Ik heb alle boeken thuis. Ik heb de beste boeken van mijn... En het is allemaal heilig, wat mijn boeken. Van uh, Rabbi Moshe, Chaim uh, Moshe, Maimon. Alles heb ik thuis. Alle boeken staan. Ik raak het niet aan. Want voor mij was het net als dood. Voor mij, persoonlijk. Want van boven wilde mij dat ik reding zou ontvangen. En niet alleen maar een goed Jood zou blijven. Duidelijk? En ik wilde, ik wilde graag dat. En als je dat graag wil. Dan gaat het van je open. Je hoeft niet te gaan ergens naar zoeken, naar zoekerij. Jij zoekt in jezelf. Maar dan, zoger, geeft ons de, de weg. Hoe moeten wij dat zoeken? Het enige is dat, vreemd, dat er geen mensen zijn die de zoger, iedereen, ze weten het allemaal, dat de zoger is heilig, heilig. Maar waarom leren ze dat niet? Ik zou graag willen nog meer van iemand anders. Nu kan ik natuurlijk absoluut niet. Maar vroeger wilde ik graag met iemand leren samen. Niemand is er. In Nederland vind je niemand. In België niemand. Ik weet niet waar überhaupt op hier in Europa is er iemand die we absoluut een en enkele houding heeft met de, de, de zoger. En zonder zoger, mijn vrienden, geen redding bestaat. Ik zeg het jullie vriendelijk. Uit mijn hart, uit, mijn, uit al mijn eh, verschrikkelijke vallen, waarbij ik absoluut dood was. Daarom zeg ik aan jullie dat. Niet alleen van mij. Als ik redding daarin vind, dan iedereen zal daarin vinden. Want ik kwam tot absoluut een nulpunt. Absoluut nul. En, dat, en dan schreeuw je... En jij zegt, okay, dan laat mij dat zien. Duidelijk? De houding is niet de kennis. Alles wat ik had geleerd, heb ik gewoon van mij weggesmeten. al die andere dingen. En dan zeg ik, ik wil niets anders. Alleen dat geeft mij dat, dat ik van binnen die, die, dat smalle dun, smalle weggetje naar mijn, naar ik naar de bron van mijn ziel zoek en vind, vind, waar geen uh, wetten, gravitatiewetten geldig zijn. En als je dat plaatsje in jezelf ontdekt, al is het maar één spotje, waar de gravitatiewetten niet werken bij jou. Dat is de reden dan weet je dat de reden is. Begrijp je wat En niet worden dan, ja, die is dan daar ergens gestorven, die voor mij, En die is opgehangen, en die is dat. Dat is allemaal mooi. Maar wat, het is natuurlijk, het is natuurlijk ook dat is, ook dat is wel natuurlijk waarheid. Nou, kijk nou dat, één man heeft zichzelf laten, ja, op die manier ook, zichzelf overgeven. Hé, hey, kijk nou hoeveel, het goeds heeft het in de wereld gebracht. Rabia Laatste. Ah? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. <laughs> ja natuurlijk. <laughs> natuurlijk Rabbi Akiva. <laughs> en nog vele meerderen, Vele meerdere dan Rabbi Akiva. Natuurlijk heb ik goed En vele andere. Zeg. Er waren tien grote die dan in de, door Romeinen hadden, Waren uh, gewoon op verschrikkelijke wijze uh, ver, Vermoord. Maar dat ze niet alleen dat, Maar ze waren allemaal blij dat, ze, dat, dat het zo uh, geweest was. En. Zo so, moeten we ook vandaag de dag zelf betekent, wat is dat, van buiten laten, is, laten ze zien dat, maar zo so moet jij van binnen jezelf jouw eigen liefde voor jezelf, moet jij je op die manier prijs geven, alsof jij leven, jouw leven geeft voor, voor het licht, eigenlijk net zoals zij hun leven hebben verloren ook daadwerkelijk verbrand en uh, opgehangen, weet ik veel, op verschrikkelijke manieren, dat van buiten, als het ware, de, uh, de uh, slechte neging, de, het kwaad, van buiten is het opgetreden, zo moet je nu van binnen met je, om, met je kwaad omgaan, van binnen, op die manier dat jij jezelf volledig uh, aan over aan het licht. Alleen dan zal de slechte neiging van jou uh, afstand doen ergens van jou. Afstand van jou doen. Op een zeer, omdat op de manier moet de mens doen dat zo afstand moet je doen. Zo aanhechten aan het licht, aan één zorg moeten we aanhechten. Op de manier. Dat zelfs jouw slechte neiging, jouw kwaad, als het ware, die gaat jouw lief hebben. Dat is de manier waarop we, we moeten. Duidelijk wat ik wil zeg. Niet dat wij al, al, al zo fair zijn. Natuurlijk niet. Niemand van ons. Wat ik bedoel ook niet. Maar alleen maar aanraken. Alleen met, met een vingertje aanraken het heilige. Dus iets wat leeft altijd. Duidelijk wat ik bedoel. Dus wat wij moeten in ons ontdekken, iets wat leeft altijd. Duidelijk? Niet mijn gevoel dat iets is. Zelfs als, uh, als een mens, als de mens zou absoluut geen organen hebben, niets hebben, zou hebben. Iemand heeft mij gevraagd, iemand heeft mij uh, via internet. Een joodse man heeft mij gevraagd, staat wel in de Torah geschreven dat, ja, dat... Uh, Iemand die een mankament heeft, die mag niet bijvoorbeeld een, hoge, een priester worden, of een hoge priester worden. En daar staat het bijvoorbeeld, waar, welke reden. Dat was iemand die orthodox. Eh, goede, goede kennis had hij. Hij is hem gevraagd mee, ik wil weten hoe dat, hoe dat kabbalistisch staat. Maar hij is een orthodox. Hij zegt, hoe dat staat daarmee? Het staat geschreven dat als iemand bijvoorbeeld zijn hoe zeg ik, testicles, ja, dat zij zijn bijvoorbeeld... Uh, door gecrashed, ja, door, door, weet ik niet, door, door wat dan ook, of dat iemand gecastreerd werd, er uh, waren veel uh, ellende over dit volk ook, no, no, no, door het over. maar, kan dan die man, uh, wat zegt dan de Kabbalah daarover, hoe kan die mens, kan die mens dan, natuurlijk kan die niet, natuurlijk kan die dan niet, uh, to, uh, hoge, hoge, zeg ik dat, opperpriester worden, etc., zeg absoluut, mag wel. Nou, stel dat een man, duidelijk, en natuurlijk, mijn volk denkt dat het natuurlijk zo so letterlijk, denken ze dat het zo so is, dat de hoge priester moet natuurlijk uh, alle organen hebben, moet allemaal kinderen hebben, absoluut, dat zo so denken ze, dat zo so maar gewoon absoluut, omdat het om om om uh, absoluut geen kennis is. Absoluut niets verandert. Stel dat er bijvoorbeeld iemand, is, en die dan door, weet ik veel, door een verkeersongeluk of zo, wat dan ook. En dan heeft hij dan zijn lid niet meer afgezet. Niet alleen lid, maar ook met zijn, zijn testicles, alles. Ja, zijn allerlei dingen. Dus allemaal, hij kan dan niet produceren meer dat. Nou, wordt hij dan minder in de ogen van, de, van het heilige, Absoluut niet. Duidelijk. Hij kan ook een opperpriester zijn. Absoluut heeft niets te maken met de organen, mijn vrienden. Onthoud dat erg goed. Ja, duidelijk. En men denkt dat het zo dat het. Wat ik bedoel te zeggen is: uh, fysieke mankementen, spelen absoluut geen enkele rol in het toenaderen tot de schepper. Duidelijk? Laat staan dat men denkt dat denkt dat uh, anders uh, op andere manier van omgaan met jouw seks, uh, ja, uh, man met man en, en vrouw en vrouw, dat dat iets, iets uh, gaat veranderen, iets uh, verkeerd kan uitpakken bij de relatie met de schepper. Denk duidelijk of niet? Als iemand absoluut alle organen verliest zelfs, zijn ziel kan niemand zijn ziel, kan, kan ziel verlogenen. Duidelijk, ziel heeft niets te maken met daarmee, met met wat een mens dit doet en dat doen. dat doet. Dus dat is allemaal religieuze, religieuze fantasieën. Duidelijk. Absoluut niet. Iedereen kan komen tot de schepper. Iemand die geen kinderen kan krijgen. Absoluut. We hebben een soort kastraat. Wat dan ook. Die kan de beste, als het, waar, in het ware, hij kan dichterbij zijn bij de schepper dan, dan de grootste religieuze leider. Uh, van uh, religie of wat dan ook. Onthoud dat erg goed. Ha? En Ona. Ona. ook. Die zat voort naar aarde. Ook dat moeten we weten hoe dat allemaal, hoe dat, hoe dat allemaal zat. Maar ik bedoel, ook dat was geestelijk. Absoluut natuurlijk. Geestelijk. Maar wat ik bedoel daarmee, onthoud je begrijp je dat? Dat lichaam speelt geen rol daarin. Natuurlijk moet je lichaam mee laten gaan in je geestelijke werk. Maar, ooks, maar uh, het zit in het midden. De mens is in, de, in, in, in het jasje. Duidelijk. En wij, wij zien dat jasje als een mens. Onthoud het heel goed. De mens is binnen en niet van buiten. Altijd denk daar aan. mens is binnen en van buiten is mijn jasje alleen, maar niets anders. Het heeft niets te maken met mijn. Toenadering tot de schepper. Natuurlijk moet je het ook meelaten gaan. Maar niet jezelf. Als je lichaam zegt nee. Dan, we, dan denk je dat wie. Jouw jasje gaat jou. Jij bent van binnen. En jouw jasje gaat jouw, jou uh, dwingen. Om iets te doen wat het jasje wil. Dus denk aan je, aan je innerlijk.